Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Loppersum in Noord-Groningen is vanochtend rond 8 uur opnieuw een aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 2,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in Weerdum. Bij de regionale omroep RTV Noord kwamen meldingen binnen uit de omgeving van Loppersum... en uit Appingedam en de stad Groningen. Vorige week was er nog een beving van 2,8 op de schaal van Richter. Dat was een van de krachtigste bevingen in 2014. Bij de NAM kwamen daarna honderden schademeldingen binnen. De PvdA vindt dat ook mensen met een levenslange gevangenisstraf... zich moeten he zicht moeten hebben op vrijlating. Kamerlid Koer pleit voor een toetsingsmoment na 25 jaar... Hij vindt dat een kwestie van humaniteit, zegt hij, in trouw. De huidige gratieregeling biedt onvoldoende perspectief, vindt Recours. Daarin verschilt hij van mening met staatssecretaris Teven, die vindt dat levenslang ook daadwerkelijk levenslang moet zijn. Teven heeft gratieadviezen van de rechter naast zich neergelegd, en zo is het systeem niet bedoeld, zegt Recour. In Oud-Beijerland woedt een zeer grote brand bij schokbrekerfabrikant Koni. Het vuur werd kort na zeven uur vanochtend ontdekt. Er waren geen mensen in het pand. De brand ontstond in het kantoorgedeelte van de fabriek. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Meetploegen controleren of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Volgens de brandweer is er geen direct gevaar voor omwonenden. Wel wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. De wielrenners Tom Bohnen, Stijn De Volder en teammanager Patrick Lefevre moeten op verdenking van belastingontduiking voor de rechter verschijnen. Dat melden diverse Belgische kranten. Ze zouden met vijf andere betrokkenen uit de ploeg Ethics Quickstep de fiscus voor aanzienlijke bedragen benadeeld hebben. Het weer droog en op de meeste plaatsen bewolkt, in het midden en zuiden ook wat zon. Het wordt 4 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANEB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat file bij Knopend Holendrecht 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht.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 het wat moeite om bij elkaar te komen. Ik geloof dat de heren zover zijn. De heren gaan twee Engelse liedjes voor u vertolken. I'm mm -hmm. Daar graag nog even iets bij zeggen. De dames gaan namelijk met de Classic concerts in oktober. Dat is wel ver weg, maar goed, het is zover voordat je de regen hebt. Gaan zij zingen in de Protestantse kerk? Daar geven zij een concert. Dus noteert u vast in uw agenda: in oktober gaan zij daar zingen. is gelukt. Goed, dan komen de dames van Musical hier weer, weer terug. Zij gaan drie nummers voor u zingen. Het eerste nummer dat staat niet in uw programma. Dat is namelijk het nummer van Sting. Dat is Fields of Gold. Een heel mooi nummer. Het tweede nummer is mijn persoonlijke favoriet. Dat is Birds van Anouk. De dames zijn er bijna klaar voor. Tot wat er in het blaadje staat, niet twee, maar één nummer doen. En zij gaan een nummer vertolken, wat ook van de hand is van Ed Sheeran, een jonge zanger ditjesschrijver uit Engeland die nu al zijn sporen heeft verdiend. de hulp van onze sponsoren was dit niet mogelijk en wij hopen dat u uw waardering aan ons wil laten blijken met de open schaalcollecten die wij houden aan het einde van het concert bij de deuren. Goed maar nu, eerst dus weer het gemengd Zandvoorts ensemble en u mag al net als voor de pauze heel graag meezingen. Zij zingen vier zeer herkenbare nummers over de liefde en het water. Geniet u ...van het gemengd zandvoorts koperensemble en ik zie u zo meteen. En ik wil ondertussen uh, graag wat uh, mensen bedanken... zodat we straks in één keer uh, door kunnen zingen. Uh, trouwens, uh, kom ook eens meezingen bij Café Koper. Dat is hartstikke gezellig. Hè. Laatste vrijdag van de maand. In ieder geval, ik hoop dat, u, dat wij hopen dat u genoten heeft. Wij in ieder geval wel. We hebben er wel van genoten. En ik wil graag uh, bedanken Inge Stali... Bedanken wij Minusca Sas van het Gemengd Zandvoorts Koperensemble. Johan, wij willen jou ook bedanken. Johan Leeman van het Zandvoorts Rannochor. En Theo Wijnen aan de piano. Wat was die goed, hè? <applacht> Gerard Bosman van het gemeente Zandvoort Koperansanden aan accordeon. Dan willen wij graag... Zoe en Nienke en Vincent en Koen ook graag even bedanken voor hun aanwezigheid en hun spel Van de New Wave van de Zandvoortse Muziekschool Leo Sanders En uiteraard Radio CFM Voor het rechtstreeks uitzenden van dit concert Wat natuurlijk helemaal geweldig is Dat ze dat gedaan hebben Dankjewel jongens Top Wacht even tot de heren hun flesje hebben Goed, en dan nu onder leiding van. Wie doet dit? Johan? Onder leiding van Johan Leeman gaan we nu met elkaar zingen. Met prachtige Gloria. Ik wens u allemaal een hele fijne avond. Dank u wel voor uw komst. En tot volgend jaar.